...doelpunt, maar die hier niet krijgt, zich meer en meer meldt daar twee, drie meter voor het doel, maar daar dus niet wordt bereikt. Het is tien uur, nog geen nieuws, dat nieuws is er wel, maar dat komt straks over een minuut of twintig na deze wedstrijd. Even doorbijten nog met Jack. <laughs> Boven zit uh, voor Van der Vaart, Van der Vaart, uh, de hoogte van de midden, zeker richting Vlaar, Vlaar uh, en Kuit, dat uh, is uh, de pasing, overtreding tegen Kuit, die wordt uh, weggetrokken, Edkinson zegt... Uh, ik vond het niet uh, erg genoeg, zolang hoofd niet van rond wordt gescheiden. En het balbezit is dan aan de linkerkant van het veld bij Duchak Ducjak uh, probeert om jammaat heen te gaan. Draait de bal nu uh, met de buitenkant van zijn voet uh, richting de linkerkant. Waar uh, misschien de mogelijkheid ligt om uh, Nemeth uh, uh, aan de bal te krijgen. Dan uh, is er uh, via Koman uh, de bal, maar die wordt heel ver overgespeeld. En zo uh, is er uh, een uh, Hongaarse aanval uh, eigenlijk voorbij gegaan. Zoals alle Hongaarse aanvallen. Zonder echte stootkracht, zonder echte overtuiging, zonder echte gevaar. Balbezit voor blind, halverwege de eigen helft. Ja, ik, uh, ik vond de eerste helft Strootman geweldig. En uh, zo af en toe schrik je eigenlijk nog van zijn leeftijd. Want uh, hij, hij is pas 23, hè. Dat, dat moet je ook niet vergeten. Nee. Nog zo jong. Het Nederlands helftal uh, kan nog heel lang van hem gaan genieten. En als hij doorgaat groeien in uh, deze rol, dan... Uh, Gaat het nog wat worden met Kevin Strootman uitblinker inmiddels bij AS Roma en ook uitblinker bij Oranje op weg naar Brazilië. Inschuiven nu van centrale verdediger Vlaar aan de bal. Speelt Kuit aan. Kaats is niet echt op maat voor Robben. Sterker nog echt niet. En dus is Nederland de bal kwijt naar de zwakke Kaats van Dirk Kuit Dus de lange bal misschien komt naar de lopende Baudet daar die in duel komt met Vlaar. Vlaar. Sterk, maar dat is die Hongaar ook. En de ingooi gaat dus naar Hongarije omdat uh, Vlaar omver wordt gelopen. En dat zegt iets over de kracht van deze Baudet die de ingooi laat aan de medespeler. Ja, ik ben toch eerlijk gezegd wel een beetje benieuwd naar uh, de andere standen in deze, in deze groep. Om uh, te weten in hoeverre de nederlaag van Hongarije meteen eigenlijk consequenties gaat hebben. Turkije speelt uh, volgens mij bij, uh, bij Estland. En uh, de Roemenen spelen ook vanavond. Misschien dat we dat direct via het matchcenter kunnen horen. De bal bezit nu uh, voor vorm. En uh, bij Nederland uh, op dit moment warmlopend uh, Leroy Fer. Wel bezit uh, nu voor uh, Nigel de Jong. Ja, uh, ja ik, ik, ik kan wel verklappen dat we naar matchcenter gaan dat Turkije het in ieder geval goed genoeg doet. Die staan uh, voor, de rest zal straks volgen. De andere tussenstanden als Robben binnendoor komt. Robbe op zoek naar zijn goal. Nee, krijgt hij hier niet een uh, typerende actie van Robbe binnendoor. En dan zoeken naar de linker, zoeken naar de kruising. Maar er staan dan uh, drie, vier Hongaren die... Maar één doel hebben in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd: zorgen dat Nederland niet de grootste overwinning tegen Hongarije gaat boeken. Uit de geschiedenis van deze ontmoeting. Die staat op 7-1. Vanwege de jaren 90 en die 7-1 moet eigenlijk ook gewoon gehaald worden. Lens nu in een worstelpartij neergelegd en dat levert Nederland een vrije trap op. Vrije trap, terwijl er uh, echt een beetje verwijtend uh, wordt gekeken naar. Inderdaad, door het wilde ingreep van Fanjak Is het uh, Nederlands elftal inmiddels alweer in balbezit. Vrije trap snel genomen. Je zei het net al van de vaart speelt, prima wedstrijd. Dat geldt eigenlijk voor Heel Oranje met Robin die een bal bezit. Strootman die iets te kort speelt richting Jamma. De bal kaatst van de voeten af. Maar dan is de overname, voor zover er van sprake is van overname, ook alweer weg. Want Akos Elek raakt de bal kwijt. Maar misschien dat we nu inderdaad wat gaan horen vanuit het matchcenter van de andere wedstrijden. Ja, Jack, volgens mij hadden jullie al gezegd dat het uh, ja, bij Hongarije tegen Nederland hoeveel was het was. Oké, okay, prima. We gaan naar de Turken even kijken. Die staan met 2-0 voor in hun uh, wedstrijd. En dat is... Uh een eerste of een wedstrijd die 1-0 was bij Rust wordt dan 2-0 en dat, ja, dan denk je wat betekent dat weer voor de Roemenen? En de Roemenen hebben de voorsprong ook vergroot en staan inmiddels op een 3-0 voorsprong op bezoek bij Andorra. De Turken met 2-0 voor op bezoek bij Estland. Uh, Roemenië met de doelpunten van Keseru. Dat doelpunt zagen we al bij Rust. Dat was 0-1 net als bij de Turken. Vervolgens Stanku na 53 minuten en Toriër. Hij maakt dan de 3-0. Wat betekent dat dan? voor de stand in de groep van Nederland. Nederland momenteel nog op 22 punten. De Hongaren nog op 14. Maar zowel de Turken als de Roemenen kunnen gaan stijgen naar 16 punten. En gaan dan over de Hongaren heen. En dan komt het dus aan op de laatste speeldag... waarbij duidelijk de Turken en de Roemenen betere kaarten hebben dan de Hongaren. Zo zit het ongeveer. Overigens een later gelijkmaker gezien zojuist nog van Italië vlak voor tijd bij Denemarken. En dat is heel vervelend voor de Denen. Maar goed, dat komt later. Terug naar jullie, Jeroen en Jack. Ja, kan ik nog kan ik één ding vragen, Ragnar? Zeker. Nog? Of, eh, wat, wat houdt het in voor die laatste wedstrijd als die twee ploegen gelijk staan? Wat, wat is doorslaggevend? Um, dan zal ik heel eventjes kijken hoe die groep er momenteel uitziet. De Denen zouden bij winst naar 15 punten gaan. gaan nee, ik de, groep van, de groep van Oranje bedoel ik uiteraard. Oh, de groep van Oranje. Uh, nou ja, nogmaals. Uh, de Turken en de Roemenen gaan naar 16 punten allebei. Uh, en de Hongaren staan op 14. Uh, ja, en dan komt het dus aan in de, op de wedstrijden die uh, in de laatste speelronde worden gespeeld. De doelsaldo. En uh, ja, dat is uh... onderling Ja, Ik dacht dat doelsaldo beslissend was in uh, dit ja, geval. Het wordt er heel ja. interessant voor uh, Turkije. Dat volgens mij qua doelsaldo er beter voor staat dan uh, nog van de Roemenen. Want Turkije heeft iets van plus 7 tot deze avond. Wordt wat dinsdagavond. Iets om ja. naar uit te kijken. Als Nederland rustig uh, verder combineert met Robbe die een bal voor wil geven. op kuit bij de tweede paal. Maar Kuit kan niet intikken, want er zit een Hongaar tussen. Het is wachten op de zevende. De zevende die aanstaande is. Waar iedereen op rekent hier in het stadion. Waar de sfeer uitermate prima is. Kaartje is uh, nou, uh, betaalbaar. Maar je kan ook zeggen: als Nederland gespeeld is, moet ik een kaartje kopen als supporter. Nederland heeft. Laten zien dat het zeer de moeite waard is, ondanks de kwalificatie, om naar dit elftal te kijken. In ieder geval vanavond als Robben de hoekschop gaat nemen. Veel uh, en getrekt bij Vlaar. Hey, het wordt een variant op Van der Vaart. Op de borst had misschien wel in één keer gewild, maar dat kon niet. Nu Van de Vaart alsnog tijd om uit te halen. Een balje richting Vlaar, tekort. Het is een omsingeling van het Hongaarse strafschopgebied door de oranje spelers. Nu met Strootman en de bal naar de linkerkant naar Robben. Robbe, terwijl het stadion nu inmiddels helemaal vol is, dus inderdaad een heleboel mensen veel te laat konden binnenkomen. Is het balbezit nu voor blind, blind richting Strootman. Strootman neemt de bal onder het lichaam mee, creëert ruimte, dan een heel mooi hakje van lens en een combinatie. <lacht> die ging eigenlijk bij toeval via Robbe bij Kuit kwam die bal terecht en Kuit schrok er een beetje van, kreeg de bal ook een beetje onder het lichaam. Maar ja, als je zo makkelijk kan combineren en zo makkelijk ook met name de derde man vindt, dan, dan wordt het heel leuk om te zien. Dan krijg je dit soort aanvallen die je in principe alleen van, laat ik zeggen, Zuid-Amerikaanse teams vroeger verwachtte of van Barcelona-achtige dingen. Maar Nederland heeft zo nu dan ook echt iets frivols, iets speels, iets leuks. En de mensen vermaken zich, u hoort het geluid op de tribune, nog steeds uitstekend. 6-1 is dan ook een voorsprong om trots op te zijn. Balbezit is voor de Hongaren. Even kijken wat er op de bank van de Hongaren gebeurt. Waar ook een derde invaller uh, nog gaat komen. Wat uh, dat betreft is die coach nog niet uitgewisseld. En zal hij straks dus uh, nog één iemand gaan brengen. Wat gaat er met deze coach gebeuren? Dat is de grote vraag als Hongarije inderdaad uitgeschakeld wordt. Hij heeft uh, het in de beginfase van uh, dit uh, kwalificatietoernooi dus goed gedaan. Maar had toch maar één opdracht en dat is uh, in ieder geval tweede worden in deze groep. En dat lijkt toch niet te gaan lukken. En zijn de Hongaren dan qua bond weer net zo hard als de voorgangers en gaan ze afscheid nemen van deze bondscoach. Dat zal snel gaan blijken als deze reeks er na dinsdag op zit. Nederland speelt de bal rond met nog wat is het, een klein kwartier te gaan. En als Van der Vaart dan in één keer kaatst, ontstaat er een kans voor Strootman. hard naar de andere kant, naar Lens. Kuit voor het doel. Daar is ook Van der Vaart. Wat doet Lens? Buitenom, gemakkelijk. Lens uitkiezen en hij kiest Van der Vaart uit. Maar nu... Wel een goede redding van de doelman. Prima actie van Lens. Terugleggen. In één keer genomen door Van der Vaart. Het moest zo. Het moest ineens. Het ging ineens. En nu heeft Bogdan, Adam Bogdan dat dan een keer door. En uh, zit hier goed aan in de hoek. Leuk om te zien van de Vaart. Die het applaus krijgt van uh, het uh, buitengewoon dankbare publiek. Terwijl hij de corner neemt gaat hij richting Blind. Blind terug naar Van de Vaart. Van de Vaart uh, geeft die bal voor. Komt de volgende. Oh, een aantal spelers uh, robben. En. Uh... Het was ook, Vlaar miste de bal, maar dan komt hij nu misschien. Nee, Bruma, uit de draai kan er net niet goed bij komen. Bok dan wel en gooit de bal dan heel snel en heel ver naar voren. En dan moet Jan Maat sprinten samen met Dujak. Jan Maat zit er goed bij, kopt de bal weg over de zijlijn. Inworp Hongarije. Er komt uh, nu een wissel bij de Hongaren. De laatste dus met uh, nummer 9. Nemanja gaat komen. En wie gaat er dan uit? Dat is Nemeth van Rode J.C. Die uh, ja, hebben we niet zo heel veel gezien. Heeft wel heel veel gelopen. Heeft uh, ze stinkende best gedaan. Maar ja, wat viel er te halen tegen dit Nederlands elftal. Dus terug straks naar Kerkrade. Naar dus eerst nog met Hongarije gaat aantreden tegen Andorra. Waar hij wellicht wat meer mogelijkheden zal krijgen. Op een doelpunt krijgt een hand van zijn trainer Christian Nemat. De 24-jarige Hongaar weer te bewonderen komend weekend in de eredivisie. En hier is dus Nemanja met nummer 9. Die nog een uh, ja, klein kwartier mag meedoen. Voor een shirt overigens Nikolic. Een voornaam wil hij graag hebben. Ja. Maar het is wel degelijk. De man van Nemanja. En uh, het bal dan nu aan de linkerkant van het veld. Balbezit. Uh, oh, er wordt even een beetje gedold. Maar uh, uiteindelijk uh, neem ik aan dat Bruma zich uh, toch gaat herstellen. Krijgen we direct ook nog een wissel bij Oranje. Want Leroy Ver staat klaar. En een vrije trap voor de Hongaren. Ter hoogte van de cornervlag aan de linkerkant van het veld. En uh, Bruma staat erbij van uh, wat doe ik dan? De jongen die, uh, maakt dan uh, ook een gebaar dat hij het niet helemaal mee eens is. En, en waarom hij, gaat hij daar praten als hij al geel heeft? Nee, maar, t, maar hij heeft wel gelijk. Want uh, het was inderdaad uh, wel weer een overtreding van die beuden. Maar goed, er is een vrije trap. En uh, ver moet nog even wachten. Want dat is nou eenmaal de voetbalwet. Nooit wisselen als je zelf uh, in de verdediging staat bij uh, bijvoorbeeld een dode spelsituatie zoals deze. Concentratie bij vorm. Zet uh, bij de eerste paal om zijn... Uh, Eerste paal vrij te houden, Vlaar neer, die daar de tegenstander afdekt. Dat doet Kuit ook, die de aanspeellijn uh, moet afdekken. Bal komt daar achterin. Dat scheelt nog niet zo heel veel met uh, een van uh, de inlopers. Het is die invaller, Nemanja, die gelijk dichtbij was. Ja, hij moet wat uh, geluk hebben, want uh, hij krijgt uh, de bal op zijn uitgestoken benen. En hij heeft vorm eigenlijk het geluk wat Nemanja niet heeft. Doordat die bal naast de kruising vliegt, aan de goede kant dus voor vorm. Strootman is de andere uitblinker die er vanaf gaat. Van Persie, dus al eerder gewisseld. Nu Strootman er vanaf. En hier komt dan Leroy Fer. Zijn laatste in het land speelde hij tegen Turkije. Is september 2012, 13 maanden geleden. En nu als speler van Norwich City, de nummer 17 van de Premier League. Dus terug in het Nederlands elftal. Leroy Fer. Opmerkelijk dat Van Gaal vrij recent nog zei dat hij vond dat Leroy Fer nog niet echt in vorm was. Maar hij heeft hem er toch bij gehaald. Ik sprak hem vrijdag en ik vroeg hoeveel bordjes heb je van de man of the match. Hij had er inmiddels al vier. Hij doet het goed bij Norwich. Hij kan nu bewijzen dat hij ook kan aanpikken bij die selectie. Die op een gegeven moment toch inderdaad voor een hele hoop spelers teleurstellend moet zijn. Omdat er toch een speler of 30 rekening mee houdt dat het bij de laatste 23 komt richting het WK in Brazilië. Terwijl Nederland nu een vrije trap krijgt en er nog een gele kaart gaat komen denk ik voor de Hongaren. En uh, met name dan uh, voor uh, die nummer drie die uh, de hele tijd uh, al uh, bezig is uh, met... Uh, het is nummer twee overigens. Uh, ja, Guzmic. Die uh, al bezig is om uh, overtredingen te maken. Centrale verdediger. Waardoor er een volgende gele kaart is. Uh, en Nederlands elftal uh, misschien nog op jacht gaat naar uh, de volgende treffer. Terwijl er... Uh, aan de zijkant nu wat ruimte is. Aan de linkerkant met name bij Blind. Oh, die geeft een hele slechte bal. Die speelt hem achter ver. En nu is het oppassen geblazen. Varga speelt dan de bal in de punt van de aanval. Maar de Jong neemt over omdat er een hele slechte overname was van de manja. Maar ja, dat zijn toch de momenten die door een groot elftal worden afgestraft. En daar moet Nederland verschrikkelijk voor oppassen. Terwijl kuyt nu een geweldige knal krijgt van de man die net al geel had. En nu eigenlijk een tweede gele kaart had moeten hebben. Want hij schopt de kuit uh, wel degelijk uh, op de Achillespace. Scheidsrechter treedt daar niet tegen op. Balbezit voor Oranje. Wie gaat uh, die vrije trap nemen? Dat wordt Blind, die het rustig doet. <laughs> maar uh, de, jong, de Jong speelt op Van der Vaart. Van der Vaart is nadrukkelijk op zoek naar uh, een doelpunt. Want hij meldt zich meer en meer, Ja, niet nu, want nu is de bal komen ophalen. Maar bij aanvallen voor het doel, zeg maar. Als uh, tweede spits naast Kuit. En hier uh, bemoeit hij zich dan te veel met de opbouw in de hoek. In de hoek van uh, ja, de veldhelft van Hongarije eigenlijk. Als Van der vaart zelf gaat ingooien. Of laat hij dat hij laat het aan rechtsbek Maat Met uh, de slotfase van deze wedstrijd die eraan komt. En blijft het dan bij deze 6-1. Na een geweldige eerste helft. En een tweede helft die er ook mocht zijn. Alleen met wat minder doelpunten en wat minder showacties. Maar toch dat recorddoelpunt van Van Persie. Dat is dan het hoogtepunt naar rust. Als De Jong de bal heeft en aanspeelt op ver. Ver naar Vlaar. Vlaar. Wil inspelen, maar ziet uh, geen ruimte bij Lens. Dus kiest hij voor de zijkant naar Blind. Blind weer terug naar Vlaar. En Vlaar weer terug naar vorm. Is het misschien ook wel kracht te sparen? Want er komt weer een zware wedstrijd aan. Tenminste een uh, stevige wedstrijd dinsdag. Ja, ik denk ook, denk ook dat je uit de duels moet blijven. Want uh, ja. uh, daar waar Hongarije uh, zich een tijd lang uh, zo'n beetje als uh, lampgeslagen ploeg heeft gemanifesteerd. Is er nu een aantal dat uh, de P in begint te krijgen en zich vernederd voelt. En uh, dan moet je dus gewoon oppassen dat je iemand uh, een doodschop uh, gaat geven. Waardoor je nog vervelende bezuurlijk krijgt. Nu is er een laatste ingreep bij de achterlijn om Robbe het uh, doorkomen te bemoeilijken. En zelfs uh, helemaal onmogelijk te maken. Kijken we naar het uh, zagrijnige gezicht van, uh, van Wesley Sneijder. Die uh, inmiddels uh, zal beseffen dat hij er dus niet in gaat komen in deze wedstrijd. Corner genomen. Jan Maat bij de punt van het 16 meter gebied. Bal is te hard uh, voor Robbe. Robbe krijgt ook nog even een tikkie. Ik zeg het, je moet nu uit de duels blijven, want uh, ze, een aantal van de jongens uh, van de Hongaren is geïrriteerd. De erg staat op de bank dus voor Wester Sneijder, Dat is ook interessant, dat is ook een, een beetje denk ik, een erezaak, wat er straks in Istanbul gebeurt. Waar hij dus in het stadion van de vijand van Galatasaray speelt. Bij Venebartjes een oude trainer tegenkomt. Zojuist uh, eigenlijk ontslagen, ja. recentelijk, Fatih Terim. Maar, uh... Ik denk ook dat het een testcase is. Dat, dat Van Gaal ook wil zien hoe hij zich daar onderhoudt als hij dus niet speelt. Ja, nou ja, dan uh, mag je zagrijnig kijken. Maar ja. daarna wel uh, de kaken op elkaar houden. Als Lens de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Lens kijkt naar de Jong. De Jong altijd aanspeelbaar. Nu hard in op kuit. Kuit. met wat geluk die kaats. Wel een mooie techniek bij Van der Vaart. Oh, door de benen. Een mooie beweging van Van der Vaart. Jij hebt het over vernederen, Jack. En dat is wat uh, Van ja. der Vaart hier toch ook probeert bij uh, Korsmaar. Sterker nog, het lukt. Want hij speelt hem met een sleepbeweging door de... ...been heen van de centrale verdediger. Het is een poort waar een uh, goedere trein doorheen kan. En dan denkt die... Uh, ...verdediger Korsmar, ja tot hier en niet verder. Een beukje deelt hij uit... ...en dus komt er een vrijtrap. trap. En zoals ik al zei... ...van de Vaart is echt op zoek naar een doelpunt. Want hij legt de bal nu ook klaar en... ...zegt volgens mij tegen Vlaar... ...ik ga het doen en niemand anders. En uh, maar, ik, ik weet niet of Vlaar maar, het maar daar voor, helemaal mee eens is. Vlaar kijkt op hem neer en zegt, dacht ik niet. Ja. Ja. Ik denk toch dat het van de Vaart wordt. het zien. Ja, ik denk ook dat het van de Vaart wordt. Ze staan allemaal een beetje te kijken. Ik heb ook wel eens gezien dat er dan een paar mensen tegen elkaar aanlopen. Ook Nathan de Jong staat erbij. Zou het zou mooi zijn als hij het doet. Maar ik heb het toch het idee aan het lichaam van Vlaar dat hij er vol voor gaat. Let nou maar op. Oké, okay, jij Vaart. zegt Van de Vaart. Het is uh, inderdaad Van de Vaart. En die schiet hem erin. Via, via, via. Maar het is 7-1. Doelpunt van Van de Vaart. Je hebt uh, terecht gezegd, uh, hij is op jacht naar. En hij krijgt de beloning voor het goede spel. Terwijl dan nu zijn waterflesje geloof ik ook nog een keer wegtrapt. En de bal inmiddels in de handen is van Kuyt. Nederland naar een eclatante overwinning gaat. 7-1 tegen Hongarije. Dat zijn toch uitslagen die mondiaal aanslaan. Waarvan men denkt, hé hé hey dat Nederland zelf al. Terwijl de bal, dat zien we nog een keer goed. Na de vrije trap van de vaart in de muur wordt veranderd van richting. En de bal er op die manier in stuitert. Het is 7-1. Balbezit voor Robben. Robbe. Kijkend. Ver. Ver naar Van de Vaart. Van der Vaart dan naar Kuit. Kuit nog een keer. Met Jammaat Die bal die is te kort. Maar die bal is niet zo goed weggewerkt. En Van de Vaart met het schoop. En die uh, wordt uiteindelijk uh, weggebokst. Door uh, Bogdan. De keeper. Bal dan richting uh, Varga. Varga is... Uh, in zit Aan de rechterkant van het veld. Met Coman. Koman Terwijl er nog een keer via de rechterkant wordt opgekomen. Via Fantjak. Maar die ziet dan dat de bal via Vlaar wordt uitverdedigd. De Jong de bal aan de voeten heeft. Jammaat de bal heeft teruggespeeld naar vorm. Die op zijn beurt weer doorgeeft. Aan Blind nu gaan de... De Hongaren zowaar een beetje jagen, maar het is meer jagen om het jagen en niet omdat het gestructureerd gebeurt. Want uh, dan doet een speler het wel en de rest van het team het niet, dan heeft het niet zoveel zin. Terwijl Van der Vaartenbal bal uh, speelt nu naar Robben. Robben heeft wat uh, ruimte aan de rechterkant van het veld. Heeft uh, de bal nog steeds aan de voeten, maakt een dubbele schaarbeweging, geeft hem uh, niet naar... Uh... De centrumrichting van de vaart. Maar probeert Kuit te bereiken. Kuit haakt dan de bal kwijt. Maar Kuit, dat kennen we van hem, jaagt meteen door. Waardoor er van een Hongaarse opbouw geen enkele sprake is. Bal over de zijlijn. En het balbezit voor de Hongaren. halverwege de eigen helft. Nog te spelen, officieel drie minuten. Met een eclas, eclatante voorsprong voor het Nederlands helftal. Die 7-1 die hier op het scorebord staat. En wellicht komt er nog iets bij. Alhoewel de Hongaren nu het hoogte van de middellijn proberen de bal in de diepte te spelen. Is het een bal die voor Nemanja niet te belopen is. En voor vorm makkelijk te pakken is. Bal richting uh, Vlaar. Vlaar uh, met uh, het balbezit speelt de bal naar de Jong. Kijkt even in de rug. Weet dus wat er aan de uh, hand is. Speelt de bal richting uh, Bruma. En dan het balbezit uh, heel makkelijk uh, voor het Nederlands zelf. Tot de hoogte van de middencirkel bij. en Naar de Jong naar de Jong naar Vlaar. Tempo uh, Wordt nog steeds natuurlijk bepaald eigenlijk vanaf minuut 1 door het Nederlands elftal zoals ook nu. Goede passing van Nigel de Jong richting Ver. Ver richting Lens. Lens richting Ver. Ver uh, laat zich dan eigenlijk een beetje verlokken tot uh, een draaibeweging. Waardoor hij in de voeten loopt van Varga. Maakt een overtreding Ver. Vrije trap voor de Hongaren. Die uh, in de slotfase van deze wedstrijd dan nog een keer die bal naar voren knallen. Dat doen ze naar de linkerkant van het veld. Waar een goede en attente Jan Maat de bal voor het Nederlands elftal weer in bezit heeft gekregen. Robbe de middenas opzoekt. Robbe, Robbe tussen twee man door. Robbe, Robbe ver. Robbe krijgt een tikje. De bal blijft in Nederlands balbezit. Maar nee, zegt de schijzer Edkinson. Atkinson. Ik geef een vrije trap op exact dezelfde plek. Waarvan aan de zevende goal werd gescoord door Oranje. Toen was het Van der Vaart die hulp nodig had van een Hongaarse verdediger. Die de bal van richting veranderde waardoor dan kansloos was. Nu eens kijken of je het ook kan zonder dat er een hooggaar aankomt. Zowel een verdediger als de keeper. Alhoewel Robben nu zoiets heeft van ja ik vind het allemaal prachtig. Van Persie drie keer, Strootman een keer, Lens een keer. Uh, eigen doelpunt en dan ook nog een keer uh, Van de Vaart. Uh, ik ben er eigenlijk nu wel aan toe. Weet uh, kijken of het inderdaad zo is dat uh, nu ook Vlaar de bal niet voor zich opeist. Maar dat uh, Robben hem mag nemen. Zelfde situatie eigenlijk als net. Alleen nu staat er een vierde man bij. Straks ook Nigel de Jong, Vlaar en Van de Vaart. Nu staat Robben er dus als vierde man bij. En schoppen schijnt hoef te zijn. Bal komt van Robben. Die gaat er ook in. Het is 8-1. Het is 8-1. Ook Robben pakt zijn doelpunt mee. Van dezelfde plekken van de vaart. Hij heeft niets of niemand nodig in de Hongaarse muur. Om de bal van richting te doen veranderen. En zo wordt er een geweldige overwinning behaald op Hongarije. En natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen. Ja, dit Hongarije kan er helemaal niets van. Maar dit Nederlands al elftal heeft vanaf minuut 1 laten zien dat er ook niets te halen was. En dat is voor iedere tegenstander. Een uh, afschuwelijke uh, wetenschap. Nederland zelf dat uh, absoluut nog moet leren van de omschakelmomenten. Op het moment van balbezit en er wordt balverlies geleden, dan stonden er op een aantal momenten de mensen op de verkeerde plek. Maar in de tweede helft is het opgepakt. Je kan zien dat Van Gaal daar in de rust wat van heeft gezegd. Door als het gebeurt meteen druk te zetten op de tegenstander. En dan voorkom je veel. Alhoewel er ook nog wel een paar momentjes waren. Maar die zijn er altijd voor iedere ploeg tegen iedere ploeg. Balbezit nu met Lens aan de linkerkant van het veld. Krijgen we nog de negende. Komt hij voor. Gaat hij via Robben. En die gaat op het dak van het doel. Nederland zelf toch krijgt nog een corner. In datgene wat de, de, de extra minuten zijn in deze wedstrijd. We spelen nog drie extra minuten. We zitten namelijk op 90 minuten ruim. Met de corner die kort genomen gaat worden vanaf de rechterkant van het veld. Van de Vaart staat daarbij en stuurt dan uiteindelijk Robben weg. Zodat er een lange corner gaat komen. Van de Vaart komt die bal op de rand van het doelgebied. Vlaar gooit zich er helemaal in. Kan de bal niet onder controle krijgen. Blind dan wel. Na het slechte verwerken van de bal door Nemanja. En dan Nigel de Jong. Nigel de Jong naar Ver. Ver heeft ook weer alle tijd en alle ruimte. De Hongaren helemaal zoek gespeeld. Hadden hoop om hier iets spectaculairs te halen. Want een punt zou wellicht iets zijn. Maar een overwinning zou iets ongekend zijn. En dan zou Brazilië heel erg dichtbij zijn. Maar dat is nu verder dan ooit met de wedstrijd Turkije-Nederland. En de andere wedstrijd is roemenië Estland. De Hongaren hebben het niet meer in eigen hand. En zijn hier natuurlijk helemaal kapot gespeeld door dit oranje. Dus het komt ook nog een keer als een mokerslag aan. Terwijl Ducjak, die we weinig in de wedstrijd hebben gezien. Hij maakte weliswaar de enige treffer voor Hongarije. Maar verder ook niet echt gevaarlijk. Terwijl Doetchak de bal nog een keer gaf, terwijl het buitenspel is waarvoor niet eens meer gevlacht en gefloten wordt omdat Nederland ertussen zit. En natuurlijk de jong de bal speelt in het lichaam van de, van de vaart. Van de vaart die het prima doet. Nu alleen een slechte bal geeft. Verkan kan er niet bij. Maar Van de Vaart kan makkelijk herstellen. Want Varga placeert zich en speelt de bal in de voeten van Oranje. Met Kuit nu aan de rechterkant van het veld. Richting Robben. Moet oppassen. Ik zei het al: zorg niet dat je nog in de duels komt. Want je kan zomaar een schop krijgen. Uit frustratie van Hongade. Kuit gooit zich er dan nog een keer in. Er wordt er slecht weggewerkt door Hongara. Maar er blijft toch nog balbezit voor de gasten. En dan wordt er nog een keer de bal naar voren getrapt op het lichaam van Ver. Die kopt de bal goed. Kuit dan. Korte combinaties. En het is hier 8-1 in ieder geval voor Oranje. Dat zal de eindstand wel worden. En wij gaan snel naar Den Haag waar een persconferentie op het punt van beginnen staat. Wilma Borgman. Ja, want in een zaal in het ministerie van Financiën maken zich acht mannen klaar... voor de presentatie van een akkoord over de begroting van 2014. Laten we even gaan meeluisteren. ...wat we de laatste wege, weken hebben gezien. Vandaag maakten we gezamenlijke afspraken over de begroting 2014. Meer banen, versterking van de economie en herstel van vertrouwen. D66 is vanaf het begin van deze kabinetsperiode kritisch constructief. We werden steeds kritischer naarmate ambities verwaterden. Die kritiek schept natuurlijk ook verplichtingen. Je kunt alleen geloofwaardig kritisch zijn... als je bereid bent om mee te denken over oplossingen... en daar verantwoordelijkheid voor durft nemen. En dat doen we vandaag met dit pakket... Een hele lijst aan maatregelen, maar ik concentreer me op een paar hoofdlijnen. Beter onderwijs, meer werk en minder belastingen. Investeren in onderwijs betekent dat mensen kansen krijgen. En het is ook een motor voor economische groei. En dat is hard nodig. Kosten stegen, inkomsten bevroren. En daar zetten wij met dit akkoord jaarlijks 500 miljoen tegenover. Voor leraren, conciërges, klasseassistenten... We werken achterstanden weg met zomerscholen en schakelklassen. Maar er is ook geld voor mbo, technisch praktijkonderwijs... en onderzoek en innovatie. Mensen maken zich zorgen om een baan kwijt te raken... Of, de, of niet de arbeidsmarkt op te komen. En vooral voor jongeren is dat heel moeilijk. En daarom zet dit pakket zwaar in op meer werk. En dat is gelukt. Door de maatregelen ontstaan ruim 50.000 extra banen. Veel meer dan in het oorspronkelijke sociaal- of regeerakkoord. En zo blijkt dat hervormen loont. De arbeidsmarkt wordt daarmee flexibeler. Doel van de aanpassing van het ontslagrecht is... flex wordt minder flex en vast wordt minder vast. En bovendien voeren we de wijziging een half jaar eerder in... dan gepland in het sociaal akkoord. We vragen van mensen met een uitkering eerder een baan te accepteren. Deze WW-maatregel uit het sociaal akkoord wordt een jaar naar voren gehaald... En we zorgen dat werken altijd loont. Sommige groepen hebben extra aandacht nodig. En die krijgen ze. Het aantal banen voor arbeidsgehandicapten uit het Sociaal Akkoord... wordt verdubbeld in 2014. En we gaan werkgevers een jaar eerder aan die afspraak houden. Er wordt een half miljard uitgetrokken voor de jeugdwerkloosheid. En ook positief is dat de btw-verlaging in de bouw een jaar wordt verlengd. Ik ben me ervan bewust dat we het Sociaal Akkoord daarmee niet ongemoeid laten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het uiteindelijk ambitieuzer hebben gemaakt. Samen. En ik hoop dan ook dat de sociale partners... het met een positief advies aan hun leden zullen voorleggen. Naast onderwijs en werk is mijn derde hoofdlijn... minder en groenere belastingen. De overheid creëert geen banen, dat doen de ondernemers. Tenminste, als ze verkopen. En daarom zorgen we ervoor dat werken meer gaat lonen waardoor mensen meer te besteden hebben. Iedereen, ook als je niet werkt of niet meer werkt... krijgt meer te besteden dan op Prinsjesdag werd gepresenteerd. In 2014 verlichten we de lasten op arbeid met bijna 2 miljard. En de zwaar omstreden ZZP-boete is definitief van tafel. Wel gaan we fraude met de aftrek bestrijden. Ten slotte wordt het kiezen voor de schone auto of zuinig omgaan met drinkwater... door 700 miljoen aan fiscale vergroening beloond... de vervuiler betaald. Naast deze drieslag, beter onderwijs, meer werk... minder en groenere belastingen wil ik nog twee dingen uitlichten. Er is extra aandacht voor chronisch zieken en gehandicapten... en de bezuiniging op de publieke omroep wordt gehalveerd. En voordat ik afrond, laten we eerlijk zijn. De 6 miljard moet natuurlijk wel ergens vandaan komen... En ik loop dan ook niet weg voor het feit dat we niet alle lastenverzwaringen kunnen terugdraaien. En ook moeten bezuinigen en versoberen. En die zitten met name in de zorg, zoals goedkope hulpmiddelen. In de sociale zekerheid, zoals de bezuiniging op de huishoudtoeslag. En bijna een half miljard op de begrotingen van de departementen. Tot slot. Er ligt hier een pakket van pragmatische afspraken over de begroting 2014. Voor mijn fractie geldt, is dit ons verkiezingsprogramma? Nee. Is dit onze tegenbegroting? Nee. Zit er veel voor D66 in? Ja. Beter onderwijs door extra investeringen, meer werk door hervormingen, minder belastingen door vergroening. De drie stevige pijlers van mijn partij in deze begrotingsafspraken. We hebben onze nek uitgestoken voor de begroting, maar ook daarbuiten en daarna valt er nog veel te doen voor D66 in de oppositie. Rest mij nog. Een woord van dank aan de collega's... Maar vooral ook aan al die mensen op de departementen... die ons de afgelopen dagen dag en nacht hebben bijgesteld. Dank je wel. Dat was D66-leider Alexander Pechtold vanuit het ministerie van Financiën. Die lichtte toe wat D66 heeft binnengehaald. En nu is het woord aan de volgende oppositieleider... Aris Slob ja, van de ChristenUnie. Van uh, ik ben in de afgelopen maanden uh, veel het land in geweest. Uh, ik heb onder andere gesproken in verschillende plaatsen in ons land... met werkzoekenden persoonlijke verhalen gehoord... achter dat ongelooflijk hoge aantal van 700.000 werkzoekenden... die ons land telt. Ik heb aan de keukentafel gezeten, bij gezinnen. En zeker nadat de kabinetsplannen naar buiten waren gekomen met Prinsjesdag... heb ik gemerkt dat er heel veel zorgen waren... dat mensen zich afvroegen hoe die stapeling van bezuinigingen... die op de gezinnen afkwamen... hoe ze het zouden moeten rooien met hun kinderen. Deze ontmoetingen, deze zorgen die breed in de samenleving gevoeld werden, hebben mij namens de ChristenUnie uiteindelijk extra motivatie en energie gegeven... om aan te schuiven bij de gesprekken met het kabinet en met de coalitie... toen die mogelijkheden daar vorige week ontstonden. Met voor ons als hoofddoelen allereerst zorgen dat die negatieve spiraal... Aantal... Arie Lop van de ChristenUnie legt in het ministerie van Financiën uit... waarom de ChristenUnie samen met de SGP en D66 akkoord is gegaan... met het akkoord met de coalitiepartners VVD en Partij van de Arbeid. We gaan even weg bij de persconferentie van het ministerie van Financiën. Straks komt nog uh, van der Staai uitleggen waarom de uh, SGP ermee akkoord is gegaan. Daarna is het woord aan Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... en Halbe Zijlstra van de VVD en ook de drie leden van het kabinet... die de afgelopen nachten daar in het ministerie hebben onderhandeld, zullen straks nog even uitleggen... waarom zij dit een goed akkoord vinden. Um, we laten graag tegen de klok van 11 uur even horen... wat de premier heeft gezegd. En natuurlijk meer over deze persconferentie straks in het Oog op Morgen. We gingen eruit in de wedstrijd in de arena tussen Nederland en Hongarije... bij een 8-1 stand, een paar minuten voor tijd. Het is 8-1 gebleven. Straks meer over politiek en natuurlijk over Nederland-Hongarije. Maar nu eerst Ster Nieuws en Ster.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 Aangenaam klassiek. Dit is Radio 1. En het is bijna twee minuten over half elf. Het is Ewout de Jong met het uitgestelde NOS Journaal. De coalitie en de oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over aanpassing van de begroting voor volgend jaar. Doel daarvan is een meerderheid voor de maatregelen te krijgen in de Eerste Kamer. De afspraken voorzien onder meer in een groot aantal lastenverlichtingen. Zo wordt de versobering van de zelfstandige aftrek voor een deel teruggedraaid. Het verlaagde btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd. Verder worden de gratis schoolboeken behouden... en de bezuiniging op de kindregeling wordt voor een groot deel teruggedraaid. FNV-voorzitter Heerts blijft tegen de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Dat zei hij nadat hij en werkgeversvoorman Wintjes door minister Ascher waren bijgepraat over het overleg... tussen coalitie en oppositie over de begroting. In het pakket aan maatregelen houden de partijen vast aan de 6 miljard. Heerts noemt dat onacceptabel. De FNV zal daar ook actie tegen voeren. Maandag komt het ledenparlement van de FNV bijeen. Wintjes wilde weinig meer kwijt dan dat hij nog eens zijn visie heeft gegeven. Op de Middellandse Zee is opnieuw een schip met migranten omgeslagen. Dat gebeurde ruim 100 kilometer ten zuidoosten van het Italiaanse eilandje Lampedusa. Volgens Italiaanse media zijn er meer dan 50 mensen verdronken. Meer dan 200 zijn gered. De Italiaanse marine heeft schepen en helikopters ingezet om hulp te bieden. Een week geleden verdronken bij Lampedusa... meer dan 300 migranten uit Eritrea en Somalië... nadat het schip waarop ze zaten was gekapsijst. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... zegt de Italië deze week 30 miljoen euro toe... voor de opvang van migranten op Lampedusa. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen... en in het noorden een harde noordoostenwind die langzaam afneemt. Vannacht in het zuiden droog, met kans op mist, minimaal rond 4 graden. Morgen in het noorden nog regen, elders eerst grijs... later soms zon en weinig wind, en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. De Toyota Auris TS heeft een netto-bijtelling van maar 123 euro per maand.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 Dit is een boodschap van Sieren. Nogmaals, goedenavond. We gaan even napraten over uh, Nederland tegen Hongarije. Mark van Hintem, 8-1 werd het uh, na een 4-0 ruststand. Uh, ja, het Nederlands elftal heeft ook de tweede helft de druk goed gehouden en goed gespeeld. Ja, absoluut. Het werd natuurlijk wat minder. Dat is logisch naar uh, ja, die fantastische eerste helft. Je krijgt natuurlijk snel een doelpunt tegen. Dan, dan is er even de schrik van een hele ongelukkige strafschop. Oh, precies, want. een hele ongelukkige uh, strafschop waar Bruma de hand uh, ja, uh, raakt met de bal. Maar goed, ik vond het uh, ook de tweede helft vond ik leuk om te zien. Ja, ja, ja, we hebben ons geen moment verveeld, want nee. je zag de ene na de andere vallen. Uh, misschien wat de allermooiste, het eigen doel met een keiharde kopbal ja. <laughs> van een Hongaar die eigenlijk naast wilde koppen waarschijnlijk. Ja, precies. Ja, we zaten er allebei wel om te lachen. Het werd op een gegeven moment werd eigenlijk kolderiek, hè, wat het uh, Hongaars elftal liet zien. En je kreeg eigenlijk een beetje medelijden met ze. Ja, um, je zegt wel het, het, het werd een beetje kolderiek. Uh, het verdedigen van de Hongaren was natuurlijk dramatisch slecht. Kwam dat ook omdat het Nederland zo bewegelijk was? Nee, dat lag echt aan de Hongaar hoor. Uh, want zij spelen in een uh, 4-1-4-1 opstelling. Hè, met dan nog de keeper er nog bij natuurlijk. En dat betekent dat als je zo de wedstrijd ingaat... dat je normaal gesproken heel verdedigend speelt. compacte linies bij elkaar. Nou, dat hebben ze geen moment gedaan. En natuurlijk krijg je dan uh, met de klasse te maken... van met name een uh, Robin van Persie uh, en een uh, Arjan Robben... die daar wel, uh, wel uh, ja, raad mee weten. En de snelheid van Lens. Ja, drie goals van Van Persie... die er al vrij vroeg in de wedstrijd uitging. Wie is jou het meest opgevallen vandaag? Ja, toch wel uh, de gehele voorroede. Ik vond uh, Lens uh, fenomenaal bij Vlagen. Door middel van zijn kracht en zijn werklust. Robben, die uh, weer twee assists had en een fantastisch doelpunt. En, ja, en dan uh, Van Persie zelf, die uh, eigenlijk het slotstuk was... op de bekroning van uh, ja, zijn carrière tot nog toe bij het Nederlands Elftal. Ja. Af en toe zie je dat het verdedigend nog niet echt goed gaat bij Nederland. Nee, precies. Kijk, tegen dit soort tegenstanders wordt het niet afgestraft... Het zal een prachtig contrast zijn. De wedstrijd van vandaag en die van dinsdag tegen Turkije. Waar de Turken ongetwijfeld met het mes in de schoenen gaan spelen. En dan ja, zul je zien wie er overeind blijft. En daarom is het ook zo mooi te zien. Uh, het, het, in een tijdsbestek van drie, vier dagen. Een enorm verschil qua wedstrijd. Ja, De Turken moeten, want ze staan weliswaar qua doelzal boven Roemenië. Maar uh, Roemenië heeft uh, een uh, makkelijke tegenstander in de laatste wedstrijd. Turkije moet tegen Nederland. Uh, denk je dat Louis van Gaal uh, bij deze spelers blijft of dat hij toch weer meer gaat uitproberen? Ja, ik denk dat hij toch wel uit gaat proberen, ja. Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat je bijvoorbeeld een, uh, een Snijder en een Kite niet aan spelen laat toekomen in, in, uh, in Turkije. Want je hebt die jongens er ook nodig uh, tot het eind, lijkt mij. Uh, alleen, je weet het natuurlijk nooit met Van Hij blijft onberekenbaar. Het lijkt me sterk dat hij weer uh, hetzelfde begint als vandaag. Nou ja, Snijder noemde je al. Uh, die zit uh, ja, niet al te vrolijk kijkend op de bank. Uh, ja, dat kan ook uitproberen zijn, hè? Ja, inderdaad, ja. Nou, het lijkt, uh, maar hoe lang moet je iemand ja, daarom. Als je hem weer gaat testen uh, tegen de je laat hem bijvoorbeeld 90 minuten op, op de bank uh, zitten, dan lijkt me meer denigreren. En uh, ja, dat, dat, dan wordt het een heel lastig verhaal. Uh, ik kan me ook voorstellen, overigens, dat je de hele voorroeder zoals die nu stond, en dan heb ik met, met name over de drie uh, die ik net genoemd heb, hè, Lens, Robben en uh, Van Persie, dat je die laat staan. Want die waren fenomenaal. Ja, je zal in ieder geval één wissel moeten doen, want uh, Nigel de Jong kreeg zijn tweede gele twee, ja, kaart uh, ja. en mag de volgende wedstrijd niet spelen. Ja, inderdaad. Ja, dat was uh, dom... Uh, dat een zo van de, laat de weinige gaan. dompers in deze ja, wedstrijd. Ja, inderdaad. Want het is een, ik denk dat het wel een speler is die, uh, die gewoon mee gaat, uh, gaat spelen op het WK. Want ja, dat zie je toch. Hij, hij zorgt voor de controle die je nodig hebt in een frivole elftal. We zijn verdedigend al totaal niet sterk. Je weet dat je in je laatste linie uh, toch wel uh, problemen krijgt op internationaal topniveau. En dan heb je een speler als Nigel de Jong uh, nodig. Ja, en dan krijg je de kans om te spelen. En dan pak je zo'n domme kaart. Waardoor je tegen Turkije niet bij bent. Ja. Mark van Hindem, bedankt voor je komst vanavond en uh, voor je uit. Ja, ja. Uh, wij gaan naar Rachna hier in het matchcenter. Uh, Ragnar, ik heb al even verteld, Turkije en Roemenië... Uh, ik ben ervan uitgegaan dat ze allebei ook gewonnen hebben. Hè? Ja, hebben ze inderdaad uh, gedaan. En dus uh, komt het aan op uh, ja, de laatste speeldag... Hè? het Nederlands al op bezoek in uh, Turkije. Je zou kunnen zeggen bij een overwinning van Turkije... met een nulletje of 2-3, ja doe het maar even... Red Turkije het, maar een uitgemaakte zaak is dat natuurlijk nog niet. Want het puntenaantal met de Roemenen, dat ontloopt elkaar allemaal, allemaal niets. Dus wat dat betreft, ja, heel veel spanning bij de ploegen hebben na de overwinningen van vanavond 16 punten. Passeren Hongarije en uh, ja, Turkije weet wat het moet doen. Winnen van Oranje en dan moet de Roemenië niet met al te dikke cijfers winnen op de laatste speeldag. Dan komt het goed voor de Turken. Kijken we even ja, verder. Ja. ja, bijvoorbeeld naar Zwitserland. Hè, want dat heeft zich uh, vanavond uh, geplaatst. Dat was uh, niet echt een hele grote verrassing dat dat gebeurde. 2-1 overwinning in en tegen Albanië. Genoeg voor de Zwitsers om er toch maar weer uh, bij te zijn. Dat is uh, knap, want zo'n groot voetballand is dat natuurlijk ook weer niet. Maar het Nationale Elftal doet altijd goed mee. Duitsland viert nog altijd uh, feest op het veld uh, van uh, FC Kuln. Waar het Ierland met 3-0 versloeg in de bijna extra tijd. Een prachtige treffer. Terugkijken bijna waard van Eusen een stiftje en Duitsland wint met 3-0 en natuurlijk gaat Duitsland ook naar het wereldkampioenschap toe. Wat gebeurde er nog meer? In een notendop. Want alles behandelde dat zou, zou te ver gaan. Zlatan Ibrahimovic in diezelfde groep C van Duitsland... zorgt vlak voor tijd na een achterstand van 1-0... voor een 2-1 overwinning op Oostenrijk. Heel belangrijk, omdat ja, de Zweden met Zlatan Ibrahimovic... toch daar graag naartoe willen gaan. En Oostenrijk, ja, je dicht dat land wat minder kwaliteiten toe... heeft nu toch opeens aanzienlijk minder goede kaarten... zonder meteen het puntenaantal er maar bij te geven. Want dat maakt het alleen maar ingewikkeld. Kijken we naar de groep... ...van Zwitserland, dat zich plaatst. De IJsland wint van Cyprus, Slovenië wint met 3-0. Gaat dan wel weer op de laatste speeldag... ...volgende week dinsdagavond op bezoek bij Zwitserland... ...dat misschien wel aan de champagne gaat. En IJsland moet tegen Noorwegen. Wat dat betreft is het in Oslo ook echt een kraker... ...voor toch een hoop Nederlandse IJslanders. Want er stonden er weer een hoop in de basis... ...bijvoorbeeld van Ajax, Kolbein, Sigtorsson... ...en noem er zomaar een aantal. Ook Finn Bogason natuurlijk daar bij de selectie... ...en nog een aantal bekende namen. Rusland in groep 1 doet belangrijke zaken met een 4-0 overwinning op Luxemburg. Heeft Rusland voorsprong? Ja. ja, nou ja, goed. Voor FC Utrecht was dat wel zo in ieder geval. Uh, maar Rusland uh, heeft een punt voorsprong op Portugal. Halverwege de wedstrijd tegen Israël leiden de Portugezen. Maar die houden een puntje achterstand. En als de Russen dan volgende week geen fout maken, dan zit Portugal toch uh, in. De play-offs. Um, wat gebeurde er nog meer? Bijvoorbeeld een overwinning voor Bosnië-Herzegovina. 4-1, belangrijk. land had al een goed doelsaldo in groep G. Vier een overwinning op Liechtenstein. En dat zou wel eens zo kunnen zijn dat op de laatste speeldag... Griekenland uh, ja, van een eerste plaats wordt afgehouden. En dat land dan de play-offs in. Voor de rest Oekraïne en Engeland in groep H. Dat is ook een spannende strijd. Engeland leidt met 3-1 tegen Montenegro. Oekraïne won met 1-0 van, uh, van het uitgeschakelde Polen. Ja, en zo zijn er toch wel uh, wat beslissingen de belangrijkste zijn. Dus de plaatsing van, uh, van Duitsland, de plaatsing van Zwitserland. Met uh, de aantekening ook nog dat Zweden inmiddels zeker is... van de tweede plaats in de groep van Duitsland. Dat ook Kroatië in de groep van België zeker is van, uh, van de play-offs. En er zitten nog echt een kra aantal uh, krakers uh, aan te komen. Dus volgende week. Dat mogen volgens mij in deze brei van namen en cijfers... maar dat is nog helemaal niet anders... Uh, zo'n beetje de belangrijkste conclusies zijn, Ronald. Oké, okay, um, ja, en uh, voorop avond uh, wonnen de België al van Kroatië. Uh, voor, uh, vooraf geloofden de Belgen er helemaal in. Dit keer gingen ze zich zeker plaatsen voor het wereldkampioenschap straks in Rio de Janeiro. Maar ja, de vraag was natuurlijk wel of het in Kroatië al zou gebeuren. Nou, na 45 minuten was alle twijfel weg. Romelu Lukaku, de held van de avond moet ik zeggen. Plots is daar Lukaku en een score. Het is te leef voor de Belgen! Nee, de ploeg, de ploeg. Ja, maar Romelo, je hebt er wel twee gemaakt. Lukaku, 0-2. Ja, het is terecht, Lukaku. Hij is de spits van deze wedstrijd. Romelu, Lukaku, 0-2. Ik doe alles voor de ploeg. Ik ben niet de held. Het zijn de spelers. We zijn hier met 23 man. We hebben het allemaal samen gedaan. We zijn al, uh, we zijn al drie jaar samen. En. Uh, ja, het was gisteren mijn moeder haar verjaardag, dus, uh... ah, Formidabel. Daarom. En dan gaan we nu toch even ook bij de bondsvoorzitter François de Keersmaker. Ik heb u zo vaak moeten interviewen, meneer de Keersmaker, toen de bond eigenlijk uh, in de kelder zat en alles kommer en keul was. Ik wens u van harte proficiat. Ah, uh... Beschrijf eens wat voetbal. Nu zitten we in de hebel, denk ik. Het is uh, fantastisch geweest, de fijne wedstrijd hier. Een ongelooflijk scenario. Twee goals van uh, Van Rommelie en de manier waarop. Ik ben een zeer, zeer gelukkig man. De Keersmakers, de uh, voorzitter van de Belgische Bond. Wij hebben aan de telefoon Armand Schrus, Armand, we hebben het in het verleden vaak over de teleurstellingen... van het Belgische voetbal gehad, maar nu uh, van harte gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel, want je weet, we hebben er heel lang op moeten wachten. Het is twaalf jaar geleden dat we nog aan een wereldbeker hebben deelgenomen, sowieso aan een groot toernooi. Ja, en dan is de honger natuurlijk heel groot en het genot ook. Dat kun je begrijpen. Het ja. bier en de champagne vloeien in België zoals nooit tevoren. <laughs> en het was stil op straat vanavond? Ja, ja, het is te zeggen. Uh, in de kroegen natuurlijk, in heel wat kroegen was geen, was geen plaats meer binnen. Er waren ook heel wat schermen op uh, pleinen gezet. Dus het was niet in elke straat stil. Het was een werkelijke volksgebeuren. Iedereen geloofde er toch wel in dat het zou kunnen vandaag. Ja, en je weet dat daar is een aanloop geweest met acties van de fans. Ze stonden ditmaal op het vliegveld om de ploeg uit te zwaaien. Dus de, het was helemaal opgeklopt naar een climax toe. En goed, die is er ook gekomen vandaag. Ja, wat heeft deze bondscoach Wilmots wat voorgangers niet hadden, zoals had. Advocate. Uh, ja, maar advocaat was ook niet zo slecht maar de spelers zijn nu wel tot een zekere uh, rijpheid, tot maturiteit gekomen, we hebben twintig fantastische spelers, jullie kennen ze ongeveer allemaal die spelen in de grootste competities en ja, die jongens zijn nu allemaal rond de 25, uh, um, sommigen nog een beetje jonger, anderen wat ouder, maar dat is een ideale mix en uh, toen ik advocaat, onze bondscoach was was dat nog iets te groen en nu is die rijpheid gekomen dus dat, ik zou dat niet zozeer aan Wilmots uh, uh, wijten, dat ze maar eerder aan de groep die uh, de ervaring heeft gekregen die allemaal gekneed zijn bij buitenlandse clubs. En nu gelooft iedereen in België ook dat België heel ver komt, straks in Rio? Ja, ik was in, in jullie uitzending vorige dinsdag en toen heb ik moeten bekennen dat wij denken dat we wereldkampioen worden. Ik zal het <laughs> maar herhalen. Laten we nu ook eens één keer arrogant zijn. En ik heb niet gedronken vanavond. Ja, euh, nou ja, pak er nog één zou ik zeggen Armand. Ja, jullie begrijpen dat toch. Hè. Als je twaalf jaar altijd naast de prijzen valt, is dit natuurlijk een fantastisch moment voor ons. En met de, de beste spelerskern die wij ooit gehad hebben in België. Ja, dat geeft toch perspectief natuurlijk voor Brazilië. We gaan het allemaal zien straks in Brazilië. België heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap... straks in Rio de Janeiro en natuurlijk alle andere Braziliaanse steden. Meer in december, dan weten we hoe de loting is... en in welke pool de Belgen en de Nederlanders worden ingedeeld. Want Nederland had zich natuurlijk al geplaatst. Won vanavond met 8-1 van Hongarije. Bert Madering praat na met Germaine Lens. Ik kan me voorstellen dat je van deze wedstrijd wel een videoband bestelt en in je kast zet. Ik heb meer mooie wedstrijden gespeeld. <laughs> nee, het is een mooie uitslag, ik denk met goed voetbal. Ik denk dat het een mooie avond voor iedereen is. Ja, want ook voor jou. Want een grote rol gehad, als je kijkt naar de doelpunten die vallen, bij heel veel, volgens mij zelfs vijf, was je min of meer of direct betrokken. Ja, klopt. Nou, dat is hetgeen waar, waarvoor ik uh, linksbuiten ben. En, uh, ik probeer dat altijd te doen. Alleen de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het, uh, lukt het niet. Vanaf zo'n dag dat het, uh, dat het vaker lukte dan, uh, dan normaal. Wat was je mooiste actie? Nou, ik denk dat, dat in de golf van uh, de 3-0, de tweede van, uh, van Robin, dat in die actie alles wel zit. Uh, goed, je verdedigt goed mee, uiteindelijk krijg je in de omschakeling die bal. Uh, je maakt een, uh, maakt een goede sprint waarin je je tegenstander uh, even op het verkeerde been zet, je geeft hem mee. Hakje? Ja, Hakje. Arjan geeft een goede voortzet en uh, uiteindelijk rond uh, Robin hem goed af. Dus dat denk ik uh, is een mooie aanval geweest. En dan is altijd de kip of de ei. Uh, was dit Hongarije nou zo ontzettend slecht? Of waren jullie uh, ja, erg goed? Ik denk dat je vandaag uh, ons een compliment mag doen. En dat, uh, dat we erg goed zijn, uh, zijn begonnen. En uh, dat we de wedstrijd uh, denk ik, goed hebben voortgezet. En uh, uiteindelijk uh, resulteerde dat in een mooie uitslag. Ja, want in het begin van de tweede helft, wat is namelijk wel eens vaker gebeurd. Uh, als dan zoiets gebeurt, een tegengoal, was nu een penalty. Ja, dan is de sjoem een beetje weg, maar die was heel snel terug. Ja, en dat is ook hetgeen wat we eigenlijk de hele wedstrijd hebben willen doen. Uh, uh, continu proberen aan te vallen. Uh, niet heel snel geforceerd uh, de bal naar voren toe. Uh, nou, goed, we hebben op balbezit gespeeld, we hebben mooie aanvallen gecreëerd. En we hebben uh, genoeg goals gemaakt, denk ik. Nederland is meestal niet zo goed in feestwedstrijden. Was dit een feestwedstrijd die gelukt is? Nou, Wij hebben denk ik geprobeerd het publiek te vermaken. En ik denk dat het, het publiek zich redelijk vermaakt heeft. Van Persie, dat was ook leuk hè? Is dat als speler ook leuk om mee te maken dat zoiets gebeurt? De eerste 40 en dan de 41. En dat Kluivert er dan ook nog weer bij betrokken is en zo. Ja, het is, het is een klein item geweest. Uh, waarbij Robin het volgens mij meer met, met Patrick erover gehad heeft. En daarom uh, ging hij even naar hem toe bij, bij uh, zijn 40ste goal.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 Oh so it is We can't be to and fro like Met just say yes. We gaan nog een keer naar Den Haag, waar de fractievoorzitters één voor één in de persconferentie aan het woord zijn geweest. Te beginnen met Alexander Pechtot. Uh, ik neem aan Wilma Borg, maar dat ze nu allemaal aan de beurt zijn geweest. Zaten er eigenlijk nog verrassingen in voor nou, jou? Ik moet je teleurstellen misschien wel, want op dit moment kijk ik naar Diederik Samsom, die nog aan het uitleggen is waarom hij blij is met <laughs> wat er de afgelopen nacht. Het duurt nog daar... even Het duurt nog even. Dus ik had Rutte beloofd, maar dat moet, ik je, dat moet je nog te goed houden, want uh, er is een. Uh, Um, gang van zaken afgesproken... waarbij uh, er ook vragen worden gesteld... aan de uh, fractieleiders die net... Ik geloof, het, uh, het, ik geloof dat het er nu ineens... tot ja. mijn ja. grote verbazing ja. zit ik te kijken... Het economisch herstel dat we er nu in slagen... om ook een zekere politieke rust te bereiken... Uh, en zicht uh, te hebben... op steun voor voorstellen die nodig zijn... om Nederland verder... naar dat economisch herstel te brengen. Uh, we weten allemaal de cijfers. We kennen de cijfers. 700.000 mensen die werkloos zijn... Uh, grote problemen die er waren en tot op zekere hoogte nog steeds zijn in de woningmarkt. Maar tegelijkertijd dat voorzichtige herstel. Daarvoor is het noodzakelijk dat er goede plannen zijn, maar ook draagvlak. Wat ik bijzonder vind is dat drie partijen uit de oppositie... Uh, het besluit hebben genomen om, als zij konden zien... dat er voldoende accenten uit hun partijprogramma's en hun overtuigingen... ook in het kabinetsbeleid zichtbaar zouden worden... om ook steun te geven aan het sociaal en financieel-economisch beleid voor dit land... Dat is gelukt. Er waren ook andere partijen bij betrokken. Het CDA vrij lang en GroenLinks zelfs een stuk ook nog in deze week. En ik wil erop wijzen dat wij de wensen die het CDA inbracht in die gesprekken... maar ook GroenLinks, dat die allemaal terug te vinden zijn... in uh, de plannen die wij vandaag presenteren. Waar het betreft de belastingverlaging, het verlagen van de marginale druk... de groene groei, al deze voorstellen ziet u terug in de plannen van vandaag... En dat geeft mij ook hoop dat we erin kunnen slagen in de Kamer te komen... tot een nog breder draagvlak voor de kabinetsmaatregelen... dan al mogelijk is met de partijen die vandaag dit mogelijk maken. Alles is erop gericht te komen tot verder economisch herstel. Banen, economische groei. En daarom is het van belang dat dit vandaag gebeurt. En ik wil iedereen die daaraan heeft bijgedragen... dat zijn natuurlijk de voormannen van de drie oppositiepartijen... mijn collega's in het kabinet de coalitiefracties, maar zeker ook alle ambtenaren... en ondersteuning van de fracties... enorm bedanken voor dit gemeenschappelijke resultaat. De partijen bedanken. Heer gevoort aan de vicepremier Lodewijk Asscher van de PvdA. Op dit moment kijken er mensen naar de televisie die geen werk hebben... of die bezorgd zijn over hun baan. En die kijken en die vinden dat het tijd wordt... dat de politiek weer het land gaat regeren. Ik ben ongelooflijk blij... Dat we elkaar hebben weten te vinden op de inhoud. Dat we elkaar niet zijn blijven bestrijden. Dat er afspraken zijn gemaakt waarmee we door kunnen met werken. Afspraken die ertoe leiden dat we met volle kracht jongeren aan de baan kunnen helpen. Dat we met volle kracht de afspraken in sectoren als de bouw, als de transport kunnen omzetten in echte banen. Afspraken die duidelijkheid en zekerheid geven over wat er op de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt te gebeuren staat. Deze partijen... We hebben alle gekozen voor het ondersteunen van het belang van maatschappelijk draagvlak voor veranderingen. Voor het feit dat we in Nederland veranderingen doorvoeren met elkaar. Met partijen zo verschillend als D66, SGP, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en de VVD. Met de werkgevers en met de werknemers. Ik ben ongelooflijk blij dat we het sociaal akkoord met meer ambitie sneller gaan uitvoeren. Met steun in de politiek zodat beter ontslagrecht sneller wordt ingevoerd. Zodat mensen in een flexibele baan... en vandaag heeft het kabinet besloten... om de beveiligers en de schoonmakers weer een vast contract aan te bieden... waardering krijgen voor hun werk. En ook weten dat er zekerheid voor ze is. Het economisch herstel is nog bijzonder pril. Voor ons is het er pas echt als mensen weer zicht krijgen op een baan. Zicht krijgen op het zelfvertrouwen wat daarbij hoort. En hoop voor de toekomst. Daar is het voor nodig dat de politiek doet wat nodig is, keuzes maken die het land verder helpen. Het is verre van pijnloos, verre van pijnloos. Want al die mooie wensen van deze partijen kosten elders pijn. Maar het zorgt er wel voor dat we kunnen doen wat nodig is. En dat is werken aan werkgelegenheid voor al die Nederlanders die dat nu nodig hebben. Ja, vicepremier Lodewijk Asscher op het ministerie van Financiën. Um, hiermee komt een einde natuurlijk nu dit akkoord er is... aan een serie nachtelijke vergaderingen op datzelfde departement. Er is een akkoord een akkoord met een heleboel mooie dingen... voor de partijen die hun steun eraan geven. Um, een akkoord ook waar een, uh, ook een deel lastenverlichting, lastenverlichting in zit... en ook een deel lastenverzwaring. Um, um, nu is het woord aan minister Dijsselbloem. Die laten we straks in uh, het vervolg van deze uitzending op Radio 1 graag even horen. En dat zei Wilma Borgman in deze Langs de Lijn... die vanavond vanaf half negen duurde met veel sport. En Nederland versloeg Hongarije met 8-1. En ook politiek. Meer politiek straks in Met het Oog op Morgen met Thijs van der Brink. Langs de Lijn is weer terug. Morgenmiddag om half vijf met het Sportforum. En tussen zeven en elf morgenavond. Met onder andere tussen zeven en acht zomeravondgast Maurits Hendricks. Nog een heel prettige avond. Nachtdromen, angstdromen, erotische dromen. Wat doen onze hersenen in de nacht? Wij proberen dingen te herinneren in voorwaartse richting. En waarom? Waarbij eerst de oorzaak is en dan het gevolg. Morgen in Pavlov. Psycholoog en schrijver. Douwe Draaisma over dromen. Bij dromen moet je je eigenlijk tegen de richting van de tijd in het verhaal onthouden. En daar heeft ons geheugen ontzettend veel moeite mee. Morgen in Pavlov. Radio 1. Van kwart over zes tot zeven. Het nieuws van alle kanten.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 De nieuwe roman van Dave Eggers is vanaf 11 november overal verkrijgbaar.